straatje om, met je bonje en met je gezeur. Loop maar een straatje om, ga maar gauw naar de volgende deur. Loop maar een straatje om, want voor mij hoeft het echt niet meer. Altijd maar het weet ik zo stom, dus loop maar een straatje om. Wat vrolijker leven geen zores kan tegen de gein. Probeer toch wat vreugde te geven. Kom, wees nou eens geen chagerij. Loop maar een straatje om met je bonje en het echt niet meer, altijd maar zaneke vind ik zo stom, dus loop maar een straatje om. Ik zal eens wat moppen vertellen, want de lachen dat kost je geen cent, hou op met een ander Want voor mij hoeft het echt niet meer